Van Kampen, dat is er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 In natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen is vanochtend een begin gemaakt met de opbouw van de noodopvang voor 3000 vluchtelingen. Volgens de gemeente kunnen er aan het einde van deze week ongeveer 1000 vluchtelingen worden opgevangen. De komende dagen werken na verwachting ruim 150 vrijwilligers aan het vluchtelingenkamp. In totaal worden er zo'n 30 paviljoens opgezet op het terrein.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 De plattegronden van verschillende zwaar beveiligde EU-gebouwen in België hebben per ongeluk op de website van een vastgoedbeheerder van de overheid gestaan. Dat ontdekte de Vlaamse krant de morgen. Het gaat om gebouwen waar regelmatig Europese ministers en regeringsleiders bijeenkomen, ook waar de plattegronden te vinden van diverse gevangenissen en informatie over de beveiliging van de Brusselse rechtbank.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort op deze dinsdagochtend. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat is alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids met je Nog Wel Oudje. Een opname uit 1988. En de volgende man is geboren in Den Haag op 23 oktober 1921. Ik heb het over Anton, roepnaam Tom Manders. En hij is overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in de laatste rol werd hij met name bekend als Doris. En begin februari 1972 kreeg Tom Manders een auto-ongeluk. En in het ziekenhuis werd geconstateerd dat hij kanker had. En drie weken later stierf Manders aan een hartaanval. En hij werd gecremeerd in het crematorium Daalwijk in Utrecht. En zijn allereerste grote hit was uh, Uit 1956, twee motten en de bijkant is de nachtwacht...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 en verlaten. En ook hoorde u het Blok... tezamen met Lee Jongewaard... met mijn opa, mijn opa, mijn opa. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. En misschien kunt u het nog herinneren... Henk van der Lee was een Nederlandse zanger, componist en tekstschrijver... En hij is de oprichter van het creatieve brein achter het komische trio... de Drie Jackets, dat een grote hit had met het autootje. En Henk van der Lee was ook mentor van vele andere Rotterdamse artiesten... en hij werd 85 jaar oud overleden op 14 april 2012. En die grote hit, de Drie Jackets met het autootje... die hoort u nu hier op de lokale omroep de CFM Zandvoort. We hebben een ongeluk gehad met de tootootje. Met de tootootje.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 Met het tootakje, met de tootakje Gebeurde hier midden in de stad Met de tootakje, met de tootakje Met de tootakje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 Nou, wij vijf hij vrulde dan, of vindt u dat nog te duur?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 is een ledikantje die klein, maar het moet beslist uitschuiver zijn... tot 1,98 meter, 1,98 meter, 1,98 meter, 1,98 meter, 98, 1 meter 98, lang. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30... 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zojuist horen u de spelbrekers met 198 meter 98 lang. En daarvoor Johnny Hoes, het mijn trouwe paard. En de volgende artieste is Sandy. Pseudoniem van Anita Weijers. Dus niet Anita Meijer, maar Anita Weijers met een W. Geboren in Valkenswaard op 6 september 1961. Een voormalig Nederlandse zangeres.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 Maar die grote heet uit 1979. Ik ben verliefd op John Travolta. Die hoort u nu hier bij CFM Zandvoort.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 met Geef Me Je Hand. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam... met Als de Witte Rozen Bloeien Gaan. CFM Zandvoort, de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest die, uh, maakte in een interview bij de NOS... Uh, op 12 januari 2012 bekend dat ze stopte met lange toernees. Haar jubileumtour van 40 jaar, Lisbeth... is meteen haar afscheidstournee voor het grote podia. Het beteel ik over de Lisbeth List... Onder andere ridder in de Orde van de Orde Nederlandse Leeuw in 2002. Ridder in het Franse Legioen van Eer in 2005. En de Radio 5 Nostalgie œuvreprijs van 2013. Ze hebben een hele carrière. Ja, 40 jaar. Dat is niet niks natuurlijk. En u hoort er nu. Lisbeth Lis met Zonder Jou. Zonder jou ben ik een lege straat. In de kou, een huis dat open staat.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 I'm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 Zou je wilt blijven staan? Anjers en rozen, heb ik gekozen voor jou. Anjers en rozen, die geuren en blozen voor jou. U hoort de muziek van Erry Walley met Tussen Anjers en Rozen. En daarvoor neer het 1971, Ronnie Tauber met rozen roze voor Sandra. De volgende plaats. Artiesten hadden in 1969 uh, een groot hit... met de Chanty Parody, Parody Bloody Mary... over een ruige piraten die niet kon zwemmen. Het nummer kwam op 30 augustus binnen... op nummer 22 in de Nederlandse top 40... en stond drie weken op nummer 1. En in de Hilversum 3. Uh, top 30 stond het lied 12 weken genoteerd... van drie weken op nummer 1. En in hetzelfde jaar verscheen... En op het album Bloody Mary and the Rest. En de rest moet ik zeggen. We hebben het over Tom en Dick, cabaretier duo. gedaan door Tom Poederbach en Dick Zwanneveld. En nu hoort ze nu als Tom en Dick het Bloody Mary. Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloeken en vechten gelijk. Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan. Ze heette Bladimerry en was de schrik der zee. Dus drink op Bladimerry en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was ze erg. MFD. Dus drink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 12 uur. Als u denkt dat ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een stuk gemist, aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week, nog een fijn weekend. En ik laat u achter met uh, Dimitri van Toren, officieel Jan van Toren, geboren in Breda op 16 december 1940. En overleden in Reusel op 21 mei van dit jaar Hij was een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. En u hoort hem: met Ik heb een schip en ik zeg.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 er is plaats voor een ieder uit Ghana op Japan Een zwerver of koning, Jan Alleman Voor een vrouw uit Root China Jood, Islamie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 Pas toen hees de vlag met het rood.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 Vind ik het zeemans leven o oh zo fijn. Ik Mee, dan ben ik niet eenzaam meer, maar denk ik steeds aan jou. Mijn liefste meisje, waar ik zoveel van hou als wij. We... Tot zover: het ritme van Zieven via de kabel op 104.5.